7 uur. Jelle Visser met het NOS journaal. De Britse premier Boris Johnson blijft achter zijn adviseur Dominic Cummings staan, ondanks de storm van kritiek op de adviseur. Cummings zou eind maart, ondanks de lockdownregels, met de auto naar zijn ouders zijn gegaan. Volgens Johnson heeft Cummings zich verantwoord en volgens de wet gedragen. De Britse oppositie vindt de handelswijze van Cummings niet kunnen en eist zijn vertrek. De politiek adviseur staat bekend als het brein achter de brexit en de succesvolle campagne voor het referendum in 2016. Een nieuwe zoekactie vandaag op het strand bij Scheveningen naar een vermiste server heeft niets opgeleverd. Bijna twee weken geleden kwamen vijf servers om het leven bij het havenhoofd van de badplaats. Vier lichamen werden geborgen. Het lichaam van een man van 23 uit Delft is nog niet gevonden. Vandaag zochten tientallen mensen met onder meer honden naar het lichaam. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er niet zo weinig opnames van coronapatiënten gemeld als deze week. Uit de RIVM-cijfers blijkt dat er deze week 120 nieuwe opnames waren. Op het hoogtepunt van de crisis, de eerste week van april, werden bijna 3400 patiënten opgenomen. Ook vandaag werd weer een relatief laag aantal opnames en sterfgevallen gemeld. Het aantal coronadoden steeg met 11, het aantal ziekenhuisopnames met 13. In Frankvoort zijn zeker 107 mensen positief getest op het coronavirus na een kerkdienst twee weken geleden. Eerder werden ruim 40 besmettingen gemeld. De voorganger van de kerk zei gisteren dat alle regels zijn gevolgd. Er waren ontsmettingsmiddelen en mensen hielden anderhalve meter afstand. In Hessen, de deelstaat waar Frankvoort ligt, zijn religieuze bijeenkomsten onder voorwaarden sinds 1 mei weer toegestaan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Soms wat regen of motregen en zo'n 14 graden. Vanavond verdwijnt de regen, maar het blijft bewolkt. Morgen staat er een matige noordwestenwind. Ook is het zonnig. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden aan zee en 21 graden in het binnenland. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM ZFM Met nu het ritme, ritme van ZFM Hey yo Captain Jack Hey yo Captain Jack Bring me back to the railroad track Bring me back to the railroad track Run into the railroad track Run along with Captain Jack, Captain Jack. Ja, ik vind nu al geen knoppen, hè? Hey, ik klik er helemaal niks aan. <laughs> deed niks. Wat denk je? Ik zie niks. Wat was dat? Ja, dat doe jij verkeerd. Nee joh. <laughs> zit het in het nummer? Wacht wacht. Hij doe je niet afgelopen? Zit het hierin? Wat de f? <laughs> ja, ja, dat in Waarom dat zit het in het nummer? Ja, Dat weet ik niet. Oké. Okay. Goed. Ja, oké, okay, weer een struggeltje. Maar dat maakt niet uit. We gaan weer chillen. <laughs> Dan dus zitten we weer op het strand, op het terras. Bij het cafeetje. Heerlijk. Jij ja, ja? Oh, ik zie me echt al alweer zitten hoor. 1 juni. 1 juni. Oh. oh, lekker hoor. En het mooie is, we zijn gewoon vrij hè. Het is gewoon Pinkster. Kun je nagaan? Oh, dat wordt genieten. Dan is het nou. tweede Pinksterdag, toch? Ja, zeker. Zondag is de eerste. Nou. Oh. Ik heb er echt zin in. Ja, ja, ik zie het. Ja. Hey, uh, zometeen om kwart over zeven, kleine vijf minuten. Ja, dat is jouw nummer uh, ja. top vijf uh, van je nieuwe uh, release. Zeker. Heb je een oude bekende ertussen zitten? Ja, een rot in het vak. Een rot in het vak. <laughs> Eén nummer waar je niet omheen kon, omdat ja, een andere kenner hem al een keer heeft gekozen. Dan denk van van ah, die moet ik er ook een keer in hebben. Nee, maar die staat er niet meer in. Oh, je hebt hem eruit gehaald. Ja. Ik denk, nou, oh, hij is goed. Maar om hem nou twee keer in mijn top... Of nou ja, in een top 5 te zetten, weet je. Een dat keer. Dat kan, dat kan. Nee, hij is wel nog kan. steeds nieuw, maar hij is niet meer nieuw voor de luisteraars. Nee, nee, dat, dat nee het moet nieuw zijn voor de luisteraars. Juist. Dus, oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Goed, uh, goed verhaal, wel lekker kort. En uh, nou, over vijf minuten hebben we de nieuwe uh, top 5 release van Thomas. En nu komt... Uh, Muziek? <laughs> ik denk, nou, nu ga je zeggen: Dua Lipa met physical. Ja, nee, ik heb dat niet voor me, sorry. Doe even, opnieuw. Opnieuw! En nu komt Dua Lipa met physical.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 Laat loud luxury. Oh, ik heb zo lang op dit moment zitten wachten. Hè? Op jouw top 5? Ja. Oh, kijk eens. Oh, dat is dan weer <laughs> lekker in het zonnetje. Op het terras. Welk zonnetje? Nou, nee, ik denk er maar bij. Je hebt net het licht aangezet. dus. Ja, dat is het, waar. Het voelt als... Ik word bijna warm van die licht hier boven mijn kop. Weet je er maar bruin van. Ja, ja. Ik weet niet, uh, ja. Nee, maar wist je dat, uh, nee, dat, wist dat je niet brein werd van, uh, van vuur? Nee, dat... Nee, laat maar. Ga maar door. Dat slaat ook nergens op. Nee, wacht. Nou moet je zeggen, hoe kom je daarop? op? Ja, het komt op... Uh, ja, weet ik veel. Ik schud het uit mijn mouw. Dat slaat ook, oh. dat slaat ook compleet nergens op. Dat nee. maakt ook niet uit. Oh, sorry, Goed. Um, zoals ik al zei, ik heb heel lang op dit moment gewacht, al yeah. de hele week. Ja, oeh. <laughs> wat is er nou? Ga maar door. <lacht> Kom maar. Nee, ik kan niet ah, Oké. Okay. Um, ja. Ja, ja. Waarom doet hij het nou weer niet? Wat is het nou weer? <laughs> oh. Ik heb het zo mooi in gedachten, weet je wat? heb je het zo mooi... Jess stopt er ook ineens mee. Ja, ja Hij zegt gewoon nog. Anders gaat het weer mis, dan. Goede voorbereiding, Thomas. Nee, helemaal niet. Kijk, nummer 5. Yes! Hij doet het. En dan moet ik er wel weer naar beneden doen, anders komt hij nog een keer. Ik heb op nummer 5 grenade staan van uh, Dead Mouse. Zo spreek je dat uit. Je, je schrijft het anders. Um, Dead Mouse 5. Dat staat er. Ja, ja, maar je spreekt het uit als dode muis. Oké, okay. nou nee, ja, nee. Dat staat er ook, hè? Ja, dat, is, nee, dat Het is trouwens een naamgenoot van mij, hè? Ja, heet hij ook, Thomas? Ja, Thomas de Zimmerman. De Zimmerman? De Zimmerman. De Zimmerman. Kamerman. Oh. Nee, oh. hij is uh, bekend geworden door een uh, remix van uh, Chesto. Die uh, heeft hij van het nummer Aguru gemaakt in 2007. Aguru. In 2005 bracht Ted Mouse zijn eerste album uit. En um, ja, ja, hij staat dus bekend om die, uh, ja, hij heeft een soort Mickey Mouse helm heeft hij op zeg maar met twee hele grote van die hele grote oren, weet ja, je. Gewoon een ja, oké, okay. een beetje als marshmallow, maar dan met een, ja. met, met Mickey Net, Mouse. Ja, hetzelfde idee, alleen hij doet hem wel af. Oké, okay, ja, je ziet wie hem is, wie hij ja. is. Kijk, je staat ook een fotootje bij. Kan ja, je ik zien? zie hem, staat uh, op Wikipedia. Ja, ja, mooi. Ja. Ja. Dus eh, uh, nou ja, dat is. <laughs> ja, goed. Komt goed. die jazzmuziek weer terug? <laughs> is toch lekker? Spoken van mij! Spoken van mij! Spoken van mij! Spoken It's just us that's on this beach and all this sand All of this water I know, but damn I know we ain't supposed to touch it We only live once, man Who so said, give it to me, give it to me, give it to me Then said, take it, take it, take it I said, didn't we do this really? Shouldn't we have wait, waited, waited You're making faces Probably so much. Where in the ocean waves are rolling in your eyes? Pulse is high, the heart beats. We're being called to the other side, girl. Lost in the vibe, we can't sleep. Our clothes off, feels so good. It's One Let's believe we're going shit wrong It's been, oh, so long Since we've been away from home All the blocks, every last one gone Let's believe we're going this shit wrong What's the reason why we should do this tonight? is bringing in, what's this tone I'm thinking in your eyes are twinkling my limbs are tingling, you are my synonym, you're my best friend in the world, all is adrenaline, melting like the heartbeats, we're being called to the other side, girl, the vibe. En, wat vind je ervan? Ik praat graag tegen je. <laughs> wat? wat zeg je nou? Ja, please talk to me. Ik, ja, snap je hem nu? <laughs> wat slecht. Nou, dat was in ieder geval uh, Sam ik vond, Veld. ik vond hem wel goed. Ja? Ja. Dat is mooi. Ja, zeker. Dat is, uh, het is het goed gevonden weer. op één lijn. Dat is ook voor het eerst. <laughs> maak, maak je niet vaak mee, maar het gebeurt nog wel eens. Ja, ja. Ja, zeker. Ik heb uh, mijn nummer drie klaarstaan. Ja. Zeker. Maar eerst nog even een stukje over Sam Veldt, want dat is namelijk een Nederlander. Oké. Okay. Vertel. Ja, hij heet eigenlijk uh, Sammy Renders. Ja, Dat is een beetje... Ik weet niet waar die naam vandaan komt. Oh, van oh zijn... Boksel. Van... Boksel. Ik zie Boksel staan. Ja, maar van... Uh, ja, geboren in Boksel. Ja. Maar de naam komt uh, van zijn ouders. Meen je niet? <laughs> Wacht, uh, meen je dat nou? <laughs> serieus. Altijd. Boyo. Bloed Bloedserieus. Hij, uh, hij, hij is bekend geworden, Sam Veld. Door die uh, koffer die hij heeft gemaakt van Show Me Love van Robin Schulz. Yeah. In 2015. Daar is hij toen uh, echt uh, booming meegegaan. Hij is zelfs uh, in de hitparade op de, uh, nummer 4 gekomen in uh, Engeland. Nou ja, dan uh, ben je wel aardig groot. Als je in het buitenland uh, hoog scoort, ja, dan, dan kom je aardig verder. Ja, helemaal nee, als, helemaal nee, als Nederlander. Nee. Ja. Ja, en in, uh, um, als 21ste kom je daarmee in de uh, Nederlandse top 40, zeg maar. Oké. Okay. Nou ja, dan heb je nog aardig... Uh, ja. Hij is nu uh, zes, 26. In augustus wordt hij dan... Wat? <laughs> nee, laat maar, laat Hij maar. zit lekker gebaren te maken. Ja, Ik ja, laat er geen Holven. Nee, hoeft toch niet. <laughs> Nee, hij nee, is in ieder geval 26. In augustus wordt hij uh, 27. Ja, na ja. 1 augustus. Nederlander, ja. En meer uh, Diephouse, DJ en producent. Zo, goed hè? Nummer 3. Ja, ja. Mijn nummer 3. Luister uh, nummer 3. Ja, dat is ook van de Nederlander. Meen je niet? Ja. En hoe heet die dan? Olle Verhelderd. Dat is oh. die andere, die maakt hetzelfde soort muziek, alleen... Uh, maar dan anders. Maar dan anders. <laughs> Komt op hetzelfde neer, maar... Uh, ja. 15.000 views, dan valt nog mee in, ja, in, uh, in, wat is in het? Drie, drie dagen. dagen. Ja, ja, nou ja, drie dag. iets drieënhalve dag eigenlijk. Ja, maakt niet uit. Het gaat om het idee. Maar uh, dat is uh, Oliver Helden's, dus. Ja? dat is uh, niet het origineel, trouwens. Dit is een uh, accentmix. mix. Ja, die je voor je neus hebt, maar die ga ik niet draaien. Ah, oké. Hé, pas op hè. Uh. Deze, deze die ik nu ga draaien, dat is beter dan die extended mix. Oké. Okay, vind ik okay. zelf. Ik ben benieuwd, Thomas, wat je, Want wat je heb hebt Want ik heb natuurlijk thuis even, voordat we hierheen gingen, alles klaargezet en zo. Ja. En ik had deze, ik zat te twijfelen. Een waar twijfel, ja. Zal ik dus die extended mix van vijf minuten draaien? Dat is wel vullend. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Het is vullend, dat klopt. Maar je hebt dus ook een... Um, hij heeft dus twee versies gemaakt. Oké, okay, een Ja. Dus die extended mix. En eigenlijk wat hij een beetje wil voor de radio en zo. De radio editions. Yes. Maar ik heb hem nog niet op de radio gehoord. Oké. Okay. Tenminste, ik luister bijna dagelijks naar de radio. Ja, ik ook. Maar ik maar heb hem ook nog ik heb niet hem nog niet uh, voorbij horen komen. Maar ik ga zo meteen vragen om jouw mening over dit nummer. Oké. Oh. Okay. Want ik weet dat jij hier niet zo van bent, denk ik. Dat weet jij niet. Nou, meestal kom je met een country of zo, hè? Ja, nou, dat is niet altijd mijn country. Hoor mijn nummer 1 van mijn top 5. Ja, oké. Ja? Oké. Okay. Ja? Ja. Okay. Nee, kom op, het uh, wordt, al wordt te Het ja, wordt een <laughs> beetje uh, <laughs> jazzy-achtig. Ja. <Yeah. laughs> dit is Oliver Helders en Rave Machine. Dit is weer wat anders, hè? Maar het is weer wat anders. Dit is uh, heel wat anders weer. Wat vind je er nou van? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Het is wel lekker. Ja? Jazeker. zeker. Oh, dit is ook lekker. <laughs> <laughs> uh, oh, oh, oh, ja. Ik zit heel even te kijken, want... Had je al moeten doen? Oh, <laughs> dat was de stoel. Um, nee, ik heb het volgende nummer klaarstaan. staan. ja. Okay. En mooi. dit vind ik wel een apart nummer. Speciaal ja. eigenlijk. Want um, het is nogal een apart uh, duo die dit nummer heeft gemaakt. Ja. Niet echt voor de hand liggend. Mm -hmm. Oké. Okay. Het is namelijk uh, Lady Gaga. Nou, die is wel bekend, denk ik. Ja. Maar met Ariana Grande. Die is ook wel bekend, denk ik. Ook bekend, <laughs> zeker, ja. Maar het is wel een duo wat vele mensen, denk ik, niet aan zagen komen. En en ik... maar ze zijn allebei wel hele goede uh, artiesten. Ja, ja, ja, dat sowieso. Hey, weet je, uh, Lady Gaga heeft natuurlijk heel veel hits gehad. Zoals Paparazzi, Bad Romance, uh, Born is Way. Uh, weet Shallow, ik ik Applaus. Ja, precies. Dus. Weet je haar echt een naam? Ja, zeker. Oh, dat zit je gewoon. <laughs> <laughs> Die heb ik toevallig voor me staan. Nou, succes. Wat een voorbereiding, hè? Succes, succes. Stefanie, Joanna, Angelina... Eh, uh, Germatonta Matonta, <laughs> ger matonta. <laughs> matonta. Mano ja. En ze is uh, 34 Ja En uh, dat nummer wat uh, dus op mijn nummer 2 staat Oh, ik zal hem er nog even in gooien Heel handig Nummer 2 Juist um, <laughs> die, uh, Dat album Dat komt uh, pas 29 mei uit Dus die is nog niet uit Het nummer is wel uit Alleen het, uh, het album moet nog komen dus Ja en um, 22 mei is in première gegaan, dat nummer. In ieder geval de clip. De clip dan dan, tenminste. Ja. En uh, hoeveel views heeft het ding oh, al? Trouwens, ik zie nu dat hij op nummer 1 trending is gekomen. Dat klopt, het is uh, een heel goede. Bij uh, top-hit is het geworden. Ja. Uh, het heeft 35.807.165 views. In, in twee dagen? In twee dagen. Dat is ja, ongekend, hè? Dit is uh, wel weer goed, ja. Hoeveel uh, stadions zijn dat? Genoeg. Ja? Ja. Nou, zullen we maar luisteren? <laughs> Lijkt me handig. Ik ben, ik ben Goed bezig. Oh, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik slaap vandaag een beetje, denk ik, met die knop eens. Ik weet het wel zeker. Ja. I ask a free ride. I only asked you to show me a real van dit uh, nummer Je past wel een beetje bij het weer van vandaag, hè? Ja, een beetje regenachtig. Ja, ja. Renommie heet het ook. Waar is muziek? Oh, sorry hoor. Uh... <laughs> Ik mis wat. Oh, daar zitten we oh, weer. Oh, sorry. <laughs> ja, we zitten ondertussen ook te ja, kijken die, uh, naar een e i e e grand Prix. En daar is Thomas helemaal hyped van. Ja, ja, ja. ja De ja, crashes zijn alleen niet zo groot. Nee, niet als, die, als dit in het echt was gebeurd, dan uh, had je met gebakken peren gezeten. Dan nou, had je eruit gelegen en nu reizen we door, dus dat klopt wel gekant. Nee, er gaat iets op. GELACH <lacht> uh, ja. nou. uh, We gaan weer verder met de top 5. Lijkt me handig. Ja? Nummer. 1 1 Ja? 1. Welke woorden? Ik vond het trouwens net wel die nummer twee. Ja. Ja? Nog even terug te komen en doen we gewoon zometeen weer opnieuw. Ja, dat is prima. Mag jij. Ja? Ja, voor mij mag dat. Ja, hij heel... ja, <laughs> is wel heel erg. Ik ben ja, hij is helemaal vast af. Die knopjes en dingen. Ze zitten anders dan de vorige keer. Ja, de ja. ene <laughs> zit nu rechts en de ander zit nu links. Nee, dat is niet aan. Um, <laughs> Jezus, stomen. <laughs> um, wat wil ik nog zeggen? Oh ja, ik vond het dus heel apart, omdat het uh, Lady Gaga en Ariana Grande... Ik vond het een beetje van beide hetzelfde smaak hebben. Dus er zat een beetje van Ariana Grande in, qua muziek uh, soort wat zij maakt, zeg maar. Ja. Yeah. En van Lady Gaga ook wel. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, dat je een beetje twee soorten genres het door elkaar kiezen. Het is allebei een eigen zijn. soort muziek tegelijk in één, zeg maar. Ja, en waarmee vergelijk je dan? Want dat, dat hoorde ik je net ook zeggen. Nou, ik weet dat het van uh, um, Lady Gaga... ja. Moet ik het goed zeggen? Wat was dat ook weer? Pokerface. Oh ja, pokerface. Ja. <laughs> dat was het. Ik hoorde dus een beetje pokerface is van Lady Gaga. Ja. Oké. Okay. Ja, dat hoort dus, ja, een beetje... Mee. Ja, heel licht. Heel ver weg hoor je het wel. Misschien in de melodie een beetje. Ja, dat, nee, dat, dat bedoel ik ook. Ja. In de, in, de, in de beat, zeg maar. Ja, nee, oké. Okay, dat, kan, dat kan je hebben gehoord. Dat uh, ja, zou zeker kunnen. Zullen we hem nog een keer doen? Ja, doe maar. Nummer... Jezus, Thomas, kom op. Hey. Oké, okay. um, nummer één heb ik, uh, nou ja, een oud rot in het vak. Een oud rot in het Vind vak? Vind ik zelf, ja. Oh. Hij is niet zo oud volgens mij hoor, maar... Nou, ouder dan jij denkt. In en ouder dan jij bent. Ja, hij was wel bezig volgens mij toen ik ge geboren werd. Hij was wel bezig? Met uh, muziek maken, oh, okay. produceren en produceren gelukkig, gelukkig. En zo. Gelukkig. Pitbull. Uh, in the Worldwide Pitbull. Ja, <laughs> Mr. Worldwide. Uh, worldwide. Ja, ja. Nee, je hebt een, uh, een nieuwe, uh, nieuw nummer uitgemaakt. Zomer voor de zomer weer. Ja, de nee, de nieuwe zomer weer? weer een uh, zomertrek. Ja. Vorige keer was het, uh, vorige week was het X. Ja, ik ga even op onderzoek. Maar ga door. Wat ga je zoeken? Ja, Ga maar lekker door. Niet met yes muziekje weg. Nee, je? ja, oké. Okay. Ga ja, maar door. Oké. Okay. Um, nee, dat heeft die uh, Pitbull dus samengemaakt met de uh, Overmuziek, en dat is uh, Sin Prisa. Ik weet niet uh, wat voor taal het is, een beetje Spaans of zo denk ik, Portugees. Ja, in die trans. Wat ben je nou aan het opzoeken? Ga gewoon door met je verhaal. Ja, maar je leidt me af. Nee, dat maakt. Oké, zullen we hem gewoon draaien. Ja, doe maar. Ik denk gewoon. dat de mensen ons heel vervelend vinden. Ja, een beetje, een beetje. Maar vooral mij natuurlijk. <laughs> ja, kijk of knop ik knopje nu weer kan vinden. Wat doe je? Oh, kansloos dit. Doei. Sorry, luisteraars. Sin, sin, <laughs> ja, sin prisa. Ik like the mess with ladies. with down. prisa. <muchas> Lo que quieren, pa que no recuerden, pa' reggaetón lista. Pa que ese que y si vuelves a venir, pa bailar reggaetón sin pizza. <laughs> Get that fire, clip it Ride this dick, rip it Get that vodka, sip it That's right she sips it, trippin' talking bout she want it Talkin' bout I need a real woman yeah. Baila red on Wow. Con dinero y sin dinero aquí somos el campeón Compartimos la misma intención Cuando la gente es corea es que esa es mi canción Si me pierde la razón Si va empiezo a hacer calor ¿Qué diría que pasó? Que esto se prende cuando llego yo Het is zo lekker, hè? Het is wel lekker weer. Zomers, zoals van oud van Pitbull. Zomers, ja. Dat is ja, helemaal. Heerlijk. heerlijk nummertje was het, Thomas. Dit was jouw nummer 1. Eén, ja. ja zeker. Zullen we even... Een resumeetje. Een resumeetje. Een resume. Oké, okay, nou. Op uh, nummer 5 had ik... Uh, dode muis. Of, uh, dead muis. Dead, dead, dead mouse. Ja, dead, uh, uh, uh, yeah, dead mouse. Ja, ja. Met pommegranate... Van mijn ja. Yeah. Ja. Dan had ik op uh, nummer 4... Uh, die andere? Die ene? <laughs> uh, dat was. Volgens mij was dat Reefmachine, of niet? Dat, Thomas! Ja, hij, hij staat niet meer op volgorde. Wat? Uh? Nee, ik had op vier had ik Talk To Me. Ik zie het alweer. Op vier had ik uh, Talk To Me van Connor Maynard en Mo. Op uh, nummer 3 had ik dan Reefmachine. Van Oliver Heldens. En op nummer twee had ik dan Lady Gaga en Ariana Grande. En dan zojuist op... Ja, wacht, wacht, wacht. Nummer... Ja, die hoorde je dus net. Dat was Pitbull. Samen met de Over Het is geen muziek, hè. muziek Het ging niet over muziek. Nee. Met de... sint Prisa. sint ja Sint-Priza. Heel goed. En uh, vond je me nou onduidelijk? Kan ik me wat bij voorstellen? <laughs> De eerste wat beter. Sorry? Ja, mooi. Maar dat ging goed verder. Ja. Ja. Je kan het lijstje altijd uh, nog terugvinden. Jazeker. Die gaan wij op, uh, op Facebook uh, neerzetten. Op Zandvoort uh, pakt uit. En op Instagram. Zandvoort lagen streepje. Pakt lage streepje uit. Yes. Dus uh, als je ons nog niet hebt gevolgd. Dat kan altijd nog natuurlijk. En we zaten net even, toen de muziek bezig was, zaten we even te, uh, te overleggen. Over die uh, vorige week, die nummer 1 voor mij. Jouw, jouw nummer 1, die de X. Brothers. Ja, uh, uh, X. Dat X. jij zegt van, ja. ah, dat wordt Ik wel zeg, nou, de zomerhit van ja, dat gaat jaar. dit jaar die zomerhit worden. Nou we hebben we natuurlijk afgelopen uh, donderdag een... Uh, was dat afgelopen donderdag Ja, een mooie dag gehad. Ja. Hemelvaartdag. Hemelvaartdag, mooi zonnig, lekker warm. Genieten. Ontiegelijk druk in Zandvoort. Heerlijk. Gewoon lekker vanuit, een beetje reuring in de zak. En uh, toen we vorige week draaiden, had hij 800.000 views. Ja, helemaal correct. Hoeveel denk je dat hij er nu heeft? Uh, 2,2 miljoen. Ja, je zit er iets naast. Hij heeft er namelijk 5,3 miljoen. Ah, oké. Okay. Dus in een week tijd heeft hij, nou wat is het, een kleine 4,5 miljoen erbij. Ja, dat, dus, uh, dat, uh, dat uh, gaat hard hoor. Dat gaat zeker hard. En het wordt wel het zomerritje van het jaar. Dat, uh, in ieder geval, het is een, ah, je, een grote kans. Hij heeft wel, ah, je hebt wel de, de lijnen of de, de, de voortekenen om dat te worden, zeg maar. Ja, helemaal eens. Ja, muziek. Muziek, ja. Kijk, ik zie nu, ik, ik pop er nu eentje op. Je hebt, ik heb zo'n uh, systeem dat popt zo'n... Ja, Zo'n automatische muziekding op. Als, uh, als keuze, zeg maar. Dat beter zou passen bij de muziek die je hiervoor hebt gedraaid. Weet je welke dat is? Nou, met L. Eén keer raaien? Nee. Komt-ie. Dat is X. <laughs> Jonas Brothers en X. Voor mij dus uh, de nieuwe zomerrit van 2020. <middels> I'm find somebody my knife for Una night gonna be a baby I like you Bij Zandvoort, pakt uit. We gaan hem nog één keertje even erin gooien. Lekker, Jessie. Yes. Oh, het was er een leuke uitzending. Een beetje warrig. Normaal kan ik die knoppen blind vinden, maar ik had vandaag een beetje moeite. Ik moest af en toe even naar beneden kijken. Het is lastig. En uh, we zullen volgende keer ook misschien iets beter in, uh, inlezen voor. Uh, voor onze informatie van uh, de artiesten die we gaan draaien in onze nieuwe nummers. Want dan komt het even wat <laughs> makkelijker uit. Die tip kreeg ik toevallig net op mijn telefoon. Okay. Dus uh, we gaan het meepakken en uh, we leren met elk stukje kritiek. Gaan wij leren. En het uh, wordt steeds beter. Dat is belangrijk. Ik, uh, en als we nog meer tips of tricks of wat dan ook hebben. dan horen we dat graag op Zandvoortpaktuit ons, op onze Facebook-pagina of op ons Instagram-pagina. Yes. Het zit, ja, weer op. het zit er weer op. Uh, ja, jammer weer, dan moeten we weer een week wachten. Weer een week wachten. Weer een week. Maar, maar. Volgende week. mogen we weer. Ja, en? En? En dan gaan we. Wat, wat maandag, komt de he? dag daarna? De dag daarna. Oh, ja, dat is hem. Dan hè? Komen, krijgen we jazzy muziekie. En dan gaan we de dag daarna lekker weer de. Kroeg in. Juist. Uh, wel reserveren van tevoren, anders mogen jullie er niet in. Nou, in ieder geval, allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, wij gaan er nog even uit. Met een uh, nieuw nummertje van uh, Major Lazer. Yes. When you're numb to the touch. You cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same.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 spin through the night with your powder mind but don't cover up your scars for me and every single choice that you made was a stone in the path to this place and every single cut that you claim has led you this way late. Someday we will be fine Staring down the long night, Waiting for the sunrise It's alright, it's okay I've been there in your place It's okay, it's alright Just lay your head on me Lay your head on me Lay your head on me Lay your head on me Don't be afraid